Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven betalen nauwelijks waterbelasting en jij en ik juist extra veel. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money en de Nieuws BV hebben uitgezocht... hoe het zit met de belasting op leidingwater. Die is ingesteld zodat mensen wat zuiniger doen met kraanwater. Een jaar of tien geleden werd die belasting verdubbeld... maar bedrijven in de industrie, die dus het meeste water gebruiken... zijn toen op het ministerie in gaan praten, schrijven de journalisten. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen... Dat ze ...zij niet meer belasting hoeven te betalen. Terwijl huishoudens dat dus wel moesten. Huisartsen protesteren tegen de hoge werkdruk. Ze zeggen dat ze daardoor niet meer iedereen goede zorg kunnen geven. Ook huisartsassistent Meerte hangt de hele dag aan de telefoon. We kunnen op de telefoon zien hoeveel nou, lijnen er in de wacht staan. Um, en dat zijn er meestal op de maandagochtend voortdurend uh, 8, 9 of 10. En dat horen we dan ook wel terug van de patiënt als we opnemen. Zo van hè he. Uh, eindelijk, Ik moest lang wachten. Het komt volgens de artsen door lange wachtlijsten bij ziekenhuizen en de GGZ. Mensen blijven daardoor langer onder behandeling bij de huisarts. Vrijdag is er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Doe het licht even uit. Die oproep kregen 37 miljoen inwoners van Tokio deze ochtend. Vanwege de hitte staan er zoveel airco's aan... dat er een stroomtekort dreigt te ontstaan. Daarvoor waarschuwt het, het elektriciteitsbedrijf in de Japanse hoofdstad. De belangrijkste reden voor het stroomtekort is het uit. ...uitvallen van de centrales in Fukushima na nieuwe aardbevingen eerder dit jaar. In Florida hebben zo'n 200 feestgangers ingebroken in een grote villa... ...om daar de boel op zijn kop te zetten. Volgens NBC News werd er gedanst, gedronken en zelfs een bokswedstrijd gehouden in de villa. De politie denkt dat het om middelbare schoolleerlingen gaat. De daders zijn waarschijnlijk zo gevonden, want er zijn veel video's op social media gezet. Hoeveel schade er in de villa is aangericht en wat er is gestolen, wordt nog onderzocht. Het weer, soms wolken, soms zon. Vanmiddag kan er vanuit het zuiden een beetje regen zijn. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen vrij zonnig en tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANBB. Korte file staan er op de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en het Kroopit 1 Nes. 5 kilometer met zo'n 5 minuten oponthoud. En op de N201 richting Uithoorn bij Loenersloot 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is the waiter in the fancy bar from dawn to late at night he's working hard but when he's dreaming he dreams the sun is flame because it has only pouring rain i remember siestas in the cool cool shade the fiestas were so hot the girls so great and memories come Weer zitten goed in. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Cantara Peppe was dat nummer van de press. En dat schijnt een eendagsvlieg uh, uit Limburg te zijn. Dus uh, Cordy uh, zoekt ze weer uh, goed uit. Uh, we zijn in de tweede uur van uh, Goedemorgen, Zandvoort. Straks gaan we het hebben over een nieuwe Judo-kampioen uh, uit Zandvoort. En een bijzondere carrière switch. Maar eerst, begin deze maand, uh, presenteerde Jong Zandvoort. Uh, CDA, OPZ en VVD hun nieuwe coalitie en ook het akkoord voor Randvoort. En dat is voor ons aanleiding om uh, wekelijks daar even, uh, om dat even onder de loep te nemen. Natuurlijk de aftrap was uh, met de voorman van, de, uh, van die coalitie zelf, uh, Jerry Kramer. En de afgelopen week hebben we Karim Elkebali van GroenLinks, Michiel Hermsen van D66 gehad. En vandaag is dat uh, Maike Kover van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, nou, afgelopen dinsdag was ook voor jullie als uh, raadsleden het eerste moment... dat je uh, in het openbaar iets kon zeggen ja. over het coalitieakkoord... en daar met elkaar over in discussie kon gaan. En de PvdA nam daar uh, de, op zich een positieve houding uh, over in... maar zei daar ook bij dat het eigenlijk weinig uh, concreet is. Uh, waar zit het hem dan vooral in? Ja, klopt. Uh, ja, volgens mij zei Michiel Hermst dit heel mooi. Het is niet een akkoord waar je tegen kunt zijn omdat er, er staan hele goede voornemens in. En er, staan ook vooral, er staat een belangrijke uitspraak in... dat het beleid van de afgelopen periode, wat in gang is gezegd... en wat richting de uitvoering gaat... dat dat wordt doorgezet naar de volgende periode. Nou, dat is echt iets waar we heel positief over zijn. Want dat betekent dat het goede werk niet weg is... en overnieuw gedaan wordt, maar dat het nu tot uitvoering komt. En dat is heel belangrijk, want we hebben de afgelopen periode... we hebben een hele moeilijke periode gehad natuurlijk met drie bestuurscrisissen, et cetera. Ja. Maar de afgelopen anderhalf, twee jaar... zijn er echt wel veel besluiten uh, genomen... die nu tot uitvoering moeten komen. Hè? Zoals de, de entree, badhuisplein, woningbouw, watertorenplein. Ja, het is allemaal, uh, staat allemaal op het punt van uitvoeren. Ja. En het zou doodzonde zijn voor geld en middelen... als daar een streep uh, doorgezet wordt. Dus daar zijn we heel positief over. Ja. En het tweede punt, wat, uh, uh, wat ook doorgenomen is... is uh, het sociaal domein... Wij hebben als Partij van de Arbeid ons uh, fel verzet tegen bezuinigingen... en voor handhaving van het voorzieningenniveau. En dat staat ook in het uh, akkoord dat, dat dat doorgezet wordt. Nou, dat is ook iets waar we erg, uh, ja. erg tevreden over zijn. Ja, ja de, de coalitie komt zelf in het akkoord met een, met een reeks uh, aan uh, ambities. Uh, de, de, hoe, hoe zie je dat zelf? Uh, lees je het ook echt als uh, ambities, die punten die daar dan vervolgens in staan? Um, ja, ik zag de kop in de krant dat het erg ambitieus is... Uh, ja en nee. Uh, het punt is, er staan goede voornemens in. Hè? Mm -hmm. Wat ik net al zei. Maar ze zijn nog niet helemaal concreet gemaakt. En mijn ervaring is dat als een akkoord niet goed uitonderhandeld is... en het concreet gemaakt is... dat dat dan nog allemaal moet gebeuren. Ja. Daar maak ik me best wel zorgen over. Want uh, hoe lang gaan we dan over beleidsplannen doen met elkaar? En zijn er dan vooral ook uh, natuurlijk thema's die voor uh, de PvdA belangrijk zijn... zoals kansengelijkheid wonen... maar dan in zijn geheel het sociale domein... zijn dat dan vooral de punten van zorg. De uitspraak die, die ja. ik net gedaan heb, die is natuurlijk heel belangrijk... Hè? want dat is je kader en dat is op zich prima. Maar als het bijvoorbeeld gaat over de kansengelijkheid in Noord... en, en armoedebeleid, dan, dan is dat uh, wordt dat eigenlijk nauwelijks aangeraakt. En dat maakt ja. me wel zorgen. Er staat een goede uitspraak in over energiearmoede... dat ze daar wat aan willen doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, het probleem van nu... En dat gaat niet alleen maar om de laagste inkomens... maar alle inkomens worden geraakt. En als je mm -hmm. een middeninkomen hebt... en je hebt net de eindjes uh, rond... en je krijgt een uh, verhoging van 200 euro per maand... dan ben je ja. echt de zaak. Dus mensen maken zich daar grote zorgen over. En dan staat er dat, uh, dat er met energiebesparende maatregelen... wat aan gedaan wordt. Nou, die vraag heb ik ook uh, dinsdag aan de, aan de, de coalitiepartijen gesteld. Wat bedoelen jullie daarmee? Want als dat is een radiatorfolie en een ledlamp... Ik zeg het maar even chargerend. Ja, daar, daar krijg je ja. je energierekening niet mee, mee omlaag. Maar als mm -hmm. het werkelijk uh, isolatiemaatregelen zijn... en er komt een offensief... Dan, uh, dan kan er wat gaan gebeuren. Maar dat moet dan wel snel gebeuren. Dan zit het dan denk ik ook weer in dat uh, concrete... wat je zag inderdaad in de reactie van de coalitie... op inderdaad uh, de inbreng van de, van, de, uh, van de oppositiepartijen... om toch maar even zo die uh, uh, verhoudingen zo te noemen. Hoewel de coalitie dat zelf... Uh, uh, liever niet zo heeft. Zag je wel dat ze uh, de, ja, de hand uitreikten... Uh, uh, zeg maar bereid waren om nog concessies te doen op die punten... die uh, uh, die, die oppositiepartijen aandragen? Was dat ook jouw ervaring? Um, wat, wat ik zeker plezierig vond... en uh, was de discussie die we hebben gehad over bestuursstijl. Want ja. we hebben nadrukkelijk... Uh, de vraag gesteld van... De, nou, hoe zit dat dan? Hè? We hebben de afgelopen periode toch echt uh, te maken gehad... met felle oppositie. En uh, ook op de man en niet op de bal. Nou, daarvan heeft iedereen gezegd... de uitspraak gedaan. En dat staat ook in het coalitieakkoord... dat ze dat niet willen. En vervolgens heb ik gesteld... en hoe gaan, gaan jullie dat dan waarmaken? Ik bedoel, ik, ik heb gevraagd van... nou. Uh, er staat namelijk niet in het coalitieakkoord op welke wijze er met de oppositie gaat samengewerkt worden. Ja. Dus daar wilde ik een toelichting op. En daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd. En ik ben blij met, uh, met, uh, met, met, de, ha met de handreiking inderdaad dat de oppositie uh, geacht wordt om goede voorstellen te doen. Ja. En ik heb beloofd dat Partij van de Arbeid ze daar beslist aan gaat houden. Want wij willen natuurlijk een sociaal mogelijke uh, voorstellen naar de raad. Ja. Nu staat die uh, verhouding tussen oppositie en coalitie, zeker omdat kopje nieuw bestuurscultuur, niet echt per se concreet uitgewerkt uh, in die punten. Wat, wat vind je daarover? Had dat er wel in moeten staan? Nou, ik was wel nieuwsgierig naar hoe ze dat zagen. Dus dat, ja. vandaar ook dat ik dat gevraagd heb. Uh, ik bedoel, uh, we hebben de vorige periode hebben wij als, uh, als coalitie geprobeerd om de hand te reiken naar de oppositie. Dat is echt niet. Altijd gelukt, in het begin ging dat nog, maar de, de verhoudingen verharden zich. En dan zie je dat je dan besluitvorming in de weg staat. Ja. En we doen het niet voor onszelf, hè? want ik vind het slogan mooi, maar we doen het wel voor Zandvoort. Dus, vandaar, eh, dus er werd gezegd: nee, er is nog ruimte voor, de, voor oppositie, dat is ja. mooi. En zeker de punten die wij hebben aangedragen over armoedebeleid en kansengelijkheid, die werden herkend dat die onvoldoende belicht zijn in, de, in het coalitieakkoord. En dat we ja. daar echt actie op gaat ondernemen. Nu zei uh, Kevin Stefan van het CDA, ja, eigenlijk de, dat, uh, dat goede begin van de nieuwe bestuurcultuur zit hem al in de samenstelling van de coalitie. Uh, vind je die zelf ook uh, opvallend? Um, ja, daar kun, je, daar kun je op verschillende manieren naar kijken, natuurlijk. Hm. En het uh, het, het lastige van zo'n... Daar doelt hij natuurlijk mee op met de, met de OPZ en eigenlijk ook de VVD en natuurlijk de nieuwe partij Jong Zandvoort. Die zeker richting de verkiezingen nog best wel tegenover elkaar stonden. Precies. En, en het zijn dan ook uh, hele, hele zware... Het zijn, het zijn grote schoenen die uh, gevuld moeten worden. Want we hebben de afgelopen anderhalf, twee jaar met elkaar bewezen dat je ook met zes partijen een coalitie kan... Ja. Maar als je maar de bereidheid hebt om met elkaar op te lopen... om goed naar elkaar te luisteren en elkaar wat te gunnen. Want dan kom je ergens. Ja. En dat betekent dat je ook uh, wethouders nodig hebt... Die, die daar breed voor de hele raad staan. Ja. En wat dat betreft uh, nemen ze daarin een zware verantwoordelijkheid. Want eigenlijk zijn de oppositieleiders van, uh, van de vorige periode... die, uh, die, die vormen nu uh, met elkaar met de de, coalitie. Ja. Een, een deel van de coalitie. En, uh, ja, uh, uh, het is uh, niet voor niets dat ze zelf ook benoemen in het coalitieakkoord... dat het gaat om een tweede kans uh, geven. Ja. Nou, ik vind ook, daar moet het over gaan. Want het gaat niet om ons, het gaat niet om personen, het gaat om Zandvoort. En laat ze het dan maar bewijzen, want dit zijn ook andere rollen. En wij gaan er... Uh... Wij gaan de blanco in, wat dat betreft. We geven het voordeel van de twijfel. Ja, zo inderdaad nog even over die kerstvers vier wethouders. Maar nog even <tie> op dat puntje van de bestuurscultuur. Daar staat namelijk in, over in het coalitieakkoord. We willen een bestuurscultuur waarin raadsleden en collegeleden... met respect met elkaar omgaan. En elkaar benaderen vanuit het uitgangspunt van uh, vertrouwen. En uh, dan was ik benieuwd op welke manier... Uh, willen jullie daar misschien gezamenlijk als oppositie... maar zeker als... Partij van de Arbeid uh, aan bijdragen? Ja, voor mij verandert er dan niets, moet ik eerlijk zeggen. Als er iets is waar... De, we, uh, hoe, hoe wij erin staan, is dat je weet... ten eerste, wij zijn natuurlijk een kleine partij... dus wij weten dat je altijd mm -hmm. moet samenwerken. Maar het is ook iets wat wij willen. Ja. Want als je dat niet doet, dan laat je ook kiezers achter... En we, we zien nu al dat nog maar de helft van Zandvoort naar de stembus gaat. Dan kun je natuurlijk heel flauw zeggen dat deze coalitie niet gebaseerd is op de meerderheid van Zandvoort. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat iedereen die in de raad zit vertegenwoordigt een stuk van Zandvoort. Dus ik denk ook dat dat geluid gehoord moet worden. En dat we daar met elkaar moet, moeten zorgen dat we iedereen meenemen. Ja, ja nee, inderdaad. Um, even kijken... Dan heb je nog de, de, het belangrijke puntje ook voor de bewoners... waar we het net over hadden, wat betreft de participatie. We zien daar natuurlijk ook nu met de uitrollen, het uitrollen van het parkeerbeleid... dat daar nog wel wat ja, haken en ogen of dat de, de, de spanningen in ieder geval... In de, in de be, uh, bij de bewoners die lopen op. Of tenminste, dat is het beeld wat, wat uh, wordt geschetst. Uh, vind jij dan dat uh, in de, dit coalitieakkoord daar voldoende... Uh, uh, uh, mee tegemoet is gekomen om, om, dat, om die pijn weg te nemen die, die er nu blijkbaar is? Nou, er wordt wel iets gezegd over de participatie, maar ook dat is weer niet concreet. En even nog over waarom vind ik zaken niet concreet. Ik vind als je het concreet maakt, dan zeg je ook, ik, trek daar, ik zet daar iemand apart op, ik trek ja. daar geld voor uit. En dat is, dat is dus niet uitgewerkt. Dus ik hoop van harte dat dat nog komt bij de begroting. Maar daaraan kun je dus niet zien welke keuzes er gemaakt zijn. Ja. Er staat in dat er meer uh, participatie, uh, uh, dat er aandacht voor is. Persoonlijk vind ik dat het anders moet vooral. Je moet het vooral heel goed duidelijk maken. Uh, en je moet ook zorgen dat je mensen in een vroeg stadium betrekt... en dat je niet alleen de belanghebbenden van een gebied bijvoorbeeld erbij betrekt. Als het gaat om de boulevard, dan heeft heel Zandvoort daar wel een mening over. Dus wij hebben als Partij van de Arbeid voorgesteld... En dat heeft bijvoorbeeld C ook in het verkiezingsprogramma staan... om een burgerberaad uh, in te zetten. Een gelood burgerberaad, zodat je mensen vroegtijdig uitnodigt van kom. En dat je ook die digitale of niet-digitale raadpleging... want niet iedereen is digitaal vaardig, dat je die vaker doet. Maar er is natuurlijk verschil tussen beleid maken en uitvoeren. Hè? Want je had het net even over het parkeerbeleid. En dat zit in de fase uitvoering... En dan moet je zorgen dat die informatieversteking, die communicatie goed is. Is die op dit moment voldoende als we naar het parkeerbeleid kijken? Ik heb gezien dat er in het begin echt zoveel onduidelijkheid was. En dan zijn mensen ongerust. Hè? Want kijk, zelf, um, uh, in, in, er zijn een aantal gebieden die al parkeer, parkeerbeleid hebben... en ook betaald parkeren. En die zijn al bekend met, we zitten in het systeem, we hebben geen vergunningen. Maar vooral mensen voor wie het nieuw is die hebben een deadline met 1 juli. En die ja. willen wel met hun vragen goed terechtkomen. Nou, ik denk dat die extra infoavonden avonden die, die er geweest zijn... of nu overdag... en dat ook de, de, de betere informatieverstrekking... Die, die wat aarzelend op gang komt... heeft er echt voor gezorgd dat alle vragen beantwoord zijn. Ik heb zelf heel veel vragen gekregen. Die heb ik ook doorgepast. En ik heb gezien dat daar ook goed op gereageerd is. Ja. Dus het is een kwestie van dat vraag- en antwoordspel... met elkaar goed en op tijd uh, uh, realiseren. En zijn er dan, denk, denk je, al grote dingen... kijk, ook een van de ambities van de nieuwe coalitie is... om uh, al na de zomer te gaan evalueren over dit beleid. Zijn er dan voor de B van de A al dingen waarvan jullie zeggen... dat zijn de eerste knoppen waar we aan gaan draaien? Ja, um, kijk, voor sommige partijen is, eh, hebben we natuurlijk in de verkiezingen gezegd... we gaan helemaal een beleid overnieuw doen. Nou, nogmaals, ik ben ongelooflijk blij dat dat allemaal niet gebeurt... Want je moet er niet aan denken dat al die onderzoeken... al dat geld wat geïnvesteerd is, dat dat weggegooid wordt. Want zo kunnen we wel aan de gang blijven. Maar er is wel juist nadrukkelijk gekozen voor een systeem... waarin je, met een, uh, waarin je kan zeggen, we doen ergens... stel dat er een probleem is in straat uh, X. Uh, dat heeft wel te weinig plekken. En er komen toch meer bezoekers staan... dan wat, wat er uh, uit de parkeerdrukmeting en het onderzoek gebleken is. Dan kun je daar bijvoorbeeld voor kiezen om daar de parkeerduur... Te verkorten, zodat de strandbezoekers ja. en langdurige bezoekers daar niet gaan staan. Of je kunt bijvoorbeeld iets met tarieven doen. Dat is het systeem. De Partij van de Arbeid heeft bij de vaststelling gevraagd: van, kunnen we na het seizoen al uh, evalueren? En dat is toen niet doorgekomen. Daar kregen we geen meerderheid. Dus in het coalitieakkoord staat: in oktober evalueren. Ja, daar zijn wij een voorstander van. Ja, ja. Want ik denk dat, dat je het eerst moet is dat invoeren. Niet, uh, niet om te vroeg? Uh, maar je moet kijken tegen welke problemen je, je, je, je aanloopt. En je, kan, je moet daar de verordening voor aanpassen. Dus je moet geen grote wijzigingen van het systeem gaan doen. Maar als je straten tegenkomt waar het niet goed gaat... daar kun je dus al in oktober wat aan doen. Ja. Ja, dat lijkt mij heel zinvol. Ja. ja Oké, okay. nou dan, dat hoofdstukje parkeren. Dat parkeren we dan. Dat parkeren we even. En dat komt uh, vast nog wel uh, ja. genoeg uh, ter sprake. Zeker ook... Uh, uh, aangezien de verdeling van de wethouders die ook uh, gisteren bekend werd gemaakt. Uh, viel jij daar nog wat, uh, wat aan op? Ja, dat de burgemeester er een stukje portefeuille bij heeft gekregen. Ja, zoals de diversiteit, diversiteit en, inclusie. en inclusie. En ik ben heel benieuwd wat daar uh, onder, onder verstaan wordt. Is dat niet eigenlijk uh, meer een taak voor een wethouder dan een burgemeester? Ja, je, je kunt daar volgens mij op twee manieren naar kijken. Hè. De, um, de discussie die altijd gevoerd wordt kan een Burgemeester, eh, politieke portefeuilles eh, hebben. Nou, is dit een politieke portefeuille? Of zegt de coalitie daarmee... wij vinden dat die diversiteit en inclusie zo belangrijk... dat die bij de burgemeester hoort? Ja. Nou, ik kies ervoor om dat, voor het laatste te denken... maar ik, ik ga dat beslist nog even <lacht> navragen hoe, de, hoe dat zit. Maar ik denk dat het gewoon iets van is wat in, je, wat in je beleid hoort. Dus dat vind ik prima. Ja, een, een bekend gezicht uh, op de financiën van Zandvoort. Namelijk Gertjan Bluis, namens het CDA. Ja. En uh, Martijn Hendricks namens Jong Zandvoort dan... die uh, gaat het woonbeleid en uh, ook onder meer het parkeren onder zich nemen. Ja. Uh, en dan hebben we ook Lars Carré van de VVD... die uh, even kijken, toerisme en economie op zich neemt en onder andere ook uh, de duurzaamheidsparagraaf. Even op dat puntje op duurzaamheid, daar hebben jullie samen met GroenLinks onder andere natuurlijk ook uh, altijd veel inbreng over. Uh, dat was volgens uh, GroenLinks ook niet zo uh, concreet. Hoe gaan jullie dat bij deze wethouder, die dus nu ook bekend is, uh, daaraan werken? Ja, ik, uh, we, we wachten dat natuurlijk af. Hè? We hebben het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. We hebben ja. geld vastgesteld. En, en ook dit staat dus op valt en staat met de uitwerking. Dus de uitwerkingsvoorstellen die naar de raad komen, ja, die zullen we natuurlijk kritisch, uh, kritisch volgen. Want het, het is, nou ja, ik hoef niemand uit te leggen hoe grote problemen zijn als het gaat om de energie en de, en de inflatie. Ja. Hè? Ik bedoel, voor veel mensen staat het water meer uh, aan de lippen dan ooit. Ja. Dus daar moeten we wel heel snel concrete voorstellen naar de raad. Dat moet gewoon. Geacteerd worden. Dus ja. wij gaan er blanco in. Hè? Uh, in die zin, uh, ik ken Lars Carré als een hele aardige man. En met een goede carrière in de zorg. Dus ik ga ervan uit dat daar zijn expertise ligt. Maar ik weet niet hoe dat verder zit. Ik beoordeel de voorstellen. Uh, ja. en, en daar gaat het om. Het gaat niet om de personen. Het gaat wat mij betreft om de voorstellen die er komen. Het, het zijn vier mannen, hè? team. Ja, of diversiteit. Vindt gesproken. ook van de A daar nog wat van? Nou, in ieder geval is Martijn Hendriksen jong. Ja. Nou, ja, dat <laughs> dat is, dat is, uh, maar ik vind natuurlijk niet dat dit recht doet aan de, aan de vertegenwoordiging van, uh, van de bevolking. Nee, ik denk dat iedereen genoeg mijn standpunt daarin, uh, daarin kent. Ik vind, dat, uh, ik vind dat je daarmee niet uh, heel zand voor het vertegenwoordigt. Nee, oké. Okay. Uh, je, je noemde net inderdaad al even dat puntje over hoe we de, bijvoorbeeld mensen financieel tegemoet gaan komen ja. met, met die energierekening. Over die financiële onderbouwing, daar staat eigenlijk ook uh, geen aparte... Nee. Paragraaf voor in het coalitieakkoord. En onder andere het CDA gaf daar als reden voor. vanwege de huidige onzekerheid rondom de, rondom de situaties. bijvoorbeeld noemde die de gascrisis uh, daarbij. Is dat een. Uh, ik, vol, ja. volstaat die uh, redenering of die onderbouw? Ik, ik, ik had graag uh, uh, keuzes gewild. met prioritering En ik, ik zou het ontzettend jammer vinden als je straks gaat zeggen... nou, we hebben minder geld en dus hebben we minder prioriteiten. Want ik denk dat dat niet de goede volgorde is. Dus daarom heb ik ook gepleit voor prioritering en, uh, en uh, echte keuzes uh, maken. Maar dat is niet gebeurd. Ik snap wel wat er gezegd wordt over dat, uh, dat financiën nog niet duidelijk zijn. Als je kijkt naar hoe de gemeente zijn geld krijgt van het Rijk... ja, daar gebeurt van alles in. En, da en als daar flink in gekort wordt... Dan, dan moet je misschien opnieuw keuzes maken. Maar dan alsnog is het wel belangrijk dat, dat we de prioriteiten juist hebben. En die liggen, wat mij betreft, voor de mensen met de lage en de middeninkomens. Want die hebben het uh, deze dagen echt niet makkelijk met die oplopende inflatie en die energieprijzen. Ja, dan, dan, dan gaan, we, gaan we richting een slot. De houding van de PVDA is dus uh, in principe positief en ook bereidwillig om met uh, voorstellen te komen. Nu zit er een collega naast je in de raad die opvallend een andere houding innam. Ook tegen het coalitieakkoord stemde. Dan heb ik het over D66. Ja. Uh, toch ook wel een partner uh, in, samen met de oppositie. Hoe kijk je tegen de samenwerking met uh, Michel Herms aan? Ja, ik bedoel... Voor hetzelfde, je kan voorstemmen en, en tegenstemmen. Wij hebben voorgestemd met de stemverklaring. We hebben voorgestemd vanuit de gedachte dat je... Uh, de bereidwilligheid om het verleden het verleden te laten... en niet op de man meer te spelen, maar op de bal... en de tweede kans geven, wat ze zelf benoemen in het coalitieakkoord... dat moet je een kans geven. Dat vind ik. Maar je kunt met dezelfde argumenten zeggen... eerst zien dan geloven. Wij hebben ervoor gekozen om te zeggen... wij stemmen voor, met als ste stemverklaring... dat we uiteraard de concrete voorstellen eerst af moeten wachten... voordat we werkelijk zien welke kant de coalitie opgaat. En dat zullen ja. we positief kritisch volgen... Oké, okay, dan nog als allerlaatste. Als je één tip zou mogen geven voor deze nieuwe coalitie... welke zou dat dan zijn? Ja, zet de deuren van het raadhuis open. Want ook het stuk bestuurscultuur gaat heel erg over... hoe gaan, hoe gaan we het zelf doen? En ik zou zeggen, haal, haal, haal de inbreng op bij de, bij de bevolking. We hebben de afgelopen jaren heel vaak een voorstel gedaan... over buurtbudget, over mensen betrekken in de buurt. Begin klein en geef mensen met goede ideeën het initiatief... En ook de mogelijkheid om zaken zelf op te pakken en uit te voeren. Want het vertrouwen in de politiek is laag. En volgens mij is dat de enige manier waarop je dat vertrouwen terug kan krijgen. Hartstikke goed, Maaike Koper van de PvdA. En komende dinsdag uh, weer in actie tijdens ja. de, ja. de raadvergadering De laatste ook hè, voor het zomerreces. De laatste zomerreces. voor het zomerreces, ja. Okay. En ja. ook de vuurdoop van de nieuwe, het nieuwe college. En daarna gaat het college vast keihard aan de gang... om met nieuwe voorstellen naar de raad te komen in september. Hartstikke ja. goed, uh, dankjewel, wel. Uh. Helemaal goed. Dat was het stukje politiek van Goedemorgen Zand En dan gaan we naar een stukje muziek. Uh, Limbo Rock van Chubby Checker. Sheila en Bee Devotion, spreek ik dan goed uit? Of Bee, of ja, weet ik niet. we hebben ze ook nog een voornaam. Singing in the Rain was dat. En uh, bij Goedemorgen Zandvoort hebben we aandacht uh, voor heel veel verschillende onderwerpen. En we gaan ook nog een beetje sportief zijn uh, dit uur. We hebben, ik heb hier namelijk uh, Nawai tegenover over me zitten, Nawai Bren. Uh, tien jaar en uh, de, uh, de recent judo-kampioen geworden, of tenminste, je werd tweede. Um, maar dat is ook al een prestatie op zich... op het NK judo dat, uh, dat plaatsvond. Um, gefeliciteerd allereerst. Dank u wel. Ja, en ook leuk dat je hier op de radio bent. Ik denk wel dat het spannend voor je is even zo, uh, uh, zo in de microfoon. Ja. Ja. En uh, zou je eerst kort kunnen vertellen de, de, hoe je wedstrijd ging... en ook uh, de, wie je bent zelf? Ik ben Nawai en ik ben tien jaar oud... Uh, ik doe aan judo en turnen. Uh, ik ben judo-Nederlands kampioen geworden tweede. En de wedstrijd was leuk. We waren in Nijmegen met een bus en mm -hmm. gingen daar met de hele club naartoe. En toen waren we daar, hebben we allemaal wedstrijdjes gedaan. Alleen de finale verloren we, waardoor we tweede werden. Ja, want je hebt, je de, je hebt de prijs gewonnen samen met je team. Ja. Uh, hoe was dat uh, die dag, zeg maar? Leuk, ja. En hoe hebben jullie je daarop voorbereid? Uh, we hebben veel getraind en ook bijgetraind. Dus dan gingen we bijvoorbeeld op maandag en dinsdag... en dan hebben we ook toch donderdag gedaan. Uh -huh. En dat was, uh, afgelopen zaterdag was dan het uh, evenement, toch? Of wanneer had je de wedstrijd? Dat weet ik niet meer. Even kijken. En de wedstrijd zelf? Uh, de, de, de, de, de, de, jullie waren dus uiteindelijk tweede geworden. Hoeveel rondes hadden we die wedstrijden om uiteindelijk... Uh, ja, de finale dan helaas te verliezen, ja. maar alsnog is het een hele mooie prestatie. We hebben vier wedstrijden gewonnen en eentje verloren. Oké, okay. en uh, uh, even kijken, hoe was het voor jullie team uh, om uiteindelijk die uh, tweede prijs uh, in ontvangst te nemen? Uh, verdrietig, maar ook weer leuk. Ja, was dat echt een soort combinatie van... Uh... Ja, vonden, in het begin waren we niet zo blij, want we wouden liever tweede worden. Maar uiteindelijk, toen we op het podium stonden, toen waren we wel blij. Ja, ja. En uh, de, dan train je ook met je team, train je daarvoor in Zandvoort of doe je dat ergens anders? In Haarlem. Oké, okay, en hoe, hoe lang doe je dat al? Twee jaar. Nou, dan is, het, dan is het wel echt al een, een, een prestatie dat je nu al samen met je team uh, daar nu uh, de tweede wordt. Ja. Uh, en, en hoe ben je, is dat ook je hele team die in Haarlem traint, of zijn het ook mensen vanuit, uh, vanuit andere? Plekken? Nee, alleen Haarlem volgens mij. Maar okay. ook uit Aarderhout met kinderen die daaruit komen. Ja, ja precies. En uh, hoe waren de tegenstanders? Uh, of nou ja, ja, tegenstanders, ik weet niet of je dat zelf ook zo ziet. Ja. Um... In het begin waren ze echt heel makkelijk... maar uiteindelijk werden ze wel steeds moeilijker. Mm -hmm. Ja, en wel gewoon sportief. Ja. Hoe is jouw ja, passie voor het judo zeg maar, ontstaan? Waar, wat vind je er zo leuk aan? Uh, mensen op de grond gooien. <laughs> ja, en, en, en het, het zegt ook wel iets over... Uh, het, uh, vind je het belangrijk om jezelf te kunnen verdedigen? wat die sport natuurlijk ook wel... Uh. Ja, als je bijvoorbeeld... Uh, iemand wil vechten, dan kan je ook zelf wel verdedigen. Gewoon in, gewoon in, het, in het echt, zeg maar, ja. het dagelijks leven. Ja. ja. En uh, t, uh, t, nu heb je dit NK Judo gedaan, uh, samen met je team. Uh, t, hoe ga je nu verder? Uh, gewoon steeds door blijven trainen en tot het individuele NK. Oké, okay, het individuele NK. En wanneer, zou, wanneer is dat de uh, eerste keer dat je daarmee zou kunnen doen? Volgend jaar. Oh, volgend jaar. Oh, Oké. Okay. En uh, dan betekent het dus ook dat je, dat je inderdaad individueel moet gaan ontwikkelen. Ja. Maar uh, ook los moet zijn, gaan van je team. Hoe, uh, hoe zal dat zijn? Uh, of, of doe je dan nog wel steeds dingen met je team? Komen ja, te... maar we moeten dan ook misschien tegen elkaar vechten. Oké. Okay, okay. Dus dan kan je zien uh, t, t, hoe, hoe, goed je, t, hoe goed je individueel bent. Ja. Uh, uh, t, uh, wil je hier uiteindelijk heel ver mee, uh, mee komen? Wil je ja. je echt, uh, is dat echt je droom om dat uh, ja. te bereiken? Wat, wat is je ultieme droom? Voor de toekomst? Uh, Olympische Spelen. Nou, dat is, dat is, een, dat is een prachtige uh, stip uh, op de horizon. En um, uh, het zijn natuurlijk allemaal, je moet dus dan al jong beginnen, net zoals je zelf bent, ook ja. uh, tien jaar. Uh, misschien zitten er nu ook wel uh, mensen te luisteren of uh, iemand die andere mensen kennen die ook ja. wel iets met de sport doen. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Moeten ze er juist mee doorgaan? Ja, mee doorgaan. En, en waarom is dat dan? Waarom is Do judo zo leuk? Uh, nou, je wordt er heel fanatiek van. Je blijft sport, sportief en je kan kinderen op de grond gooien. <laughs> maar dan wel op een sportieve manier, ja. natuurlijk. Ja. En uh, wat, wat, wat vind je zelf zo leuk aan judo? Uh, nou, je hebt daar, dan kan je ook heel veel trainen. En er zijn ook leuke meesters. Dus je leert meer, meer mensen kenden. Mm -hmm. Dus je hebt meer vrienden. En het is ook gewoon een leuke sport. En uh, de, de, de, de, hoe is het dan voor, voor jou op school dan bijvoorbeeld? Uh, de, de, de, dan heb je nu dus meegedaan aan een NK. Hoe is dat uh, in je klas? Ze vinden het wel vet, ja. ja, ja is de, is de, voel je dat zelf ook zo? Is het, uh, ja. Neemt het veel extra tijd in? Of uh, kan je het goed combineren? Samen doen, zeg maar. Ja, ik kan het wel samen doen. Oké. Okay. Ja, hartstikke leuk. Dat, uh, op welke school zit je in Zandvoort? de Nassau school Nou dan, ja, daar, daar komen altijd uh, de, de beste mensen vandaan. is ook mijn ervaring van de basisschool. Hartstikke goed. Uh, NK dus, uh, judo. Met je team uh, tweede geworden. Ja. Uh, en je gaat je dus voorbereiden op die, het individuele NK. Ja. Betekent dat ook dat je meer moet gaan trainen komend jaar? Um, nou, of we op, gaan wel naar een hetzelfde. hoger niveau. Dus dat je meer moet trainen, ja ja ja en uh, nou hartstikke goed daar, daar wens ik je heel veel plezier ook bij en heel veel succes dank je wel uh, wil je zelf nog wat zeggen over je zelf nog wat toevoegen over je, je, je judo uh, wensen dromen wat je, wat je wil bereiken wat je er zo leuk aan vindt of... ik heb niet toch niet iets te vertellen hoe was de scheidsrechter ja ik werd wel een beetje boos op de scheidsrechter oké okay. was die niet helemaal uh, eerlijk nee dat, uh, dat, dat idee hadden jullie in ieder geval. Dat, uh, dat doen ze wel vaker. Dat is wel vaker? Ja. Oké. Okay. Uh, maar degene die eerste was heeft wel terecht gewonnen? Of? Nee, niet echt nee, terecht. Nee, niet? Wat was er dan Want gebeurd? Wij hadden een wasari, maar die telde de scheidsrechter niet mee. Is een, een, kijk, ik zit zelf niet zo in die sport. Uh, ja. Is de wasari is dat waar je het meeste punten mee kan halen? Nee, dat toch? is een ipon. Een wasari is dus dat je op je zij valt en dan heb je een halve punt. Oké, okay, en die telden ze dus niet mee. En dat was ja. net eigenlijk heel belangrijk... waardoor jullie misschien nog eerste zouden kunnen ja. worden. Maar dan zit het er dus wel in. Als je de volgende keer een, een, een, ja, een goede scheidsrechter hebt... of iets in je voordeel, dan uh, ja. was je misschien gewoon eerste geworden. Ja. Uh, heb je dat ook zelf dat gevoel van... ik ben nu onderdeel van Nederlands, uh, Nederlandse kampioenen. Dat rijtje van uh, drie ja. met je team. En uh, je hebt dan ook een, een beker in ontvangst genomen. Ja. En uh, mogen jullie ook echt houden? Of is dat een wissel? Uh, een wisselbeker. Oké, okay, hartstikke mooi. Uh, nou goed, uh, Nawai, ik uh, wens je nog heel veel succes. Dank veel plezier. Wel. En uh, geluk. En misschien zien we je wel... Ik weet niet over hoeveel jaar dat dan is. Maar op je grote droom uh, hm. dat, dat, die ook, uh, dat die ook werkelijkheid mag worden. Ja. En uh, dankjewel dat je hier bij uh, ZFM Zandvoort op de radio... Ja. Uh, zo goed een interview uh, heb kunnen doen. Um, ja, veel succes. Dankjewel. Dank je wel. En uh, wij gaan weer uh, naar een stukje muziek... Uh, van Blondie. Oh, dat is ook altijd een leuke, lekkere muziek. The Tide is High. I'm in the mood for dancing. En uh, ja, dan sluiten we Goedemorgen Zandvoort ook goed af met een stukje muziek. Maar niet voordat we nog even hebben gepraat met Femke Sieperda. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de tegenwoordige eigenaresse van uh, bloemen- en cadeauzaak uh, Vera... Uh, ja. Maar voor, voorheen uh, had je een uh, strandtent uh, of een strandpaviljoen uh, onder je hoede. Uh, ja, dat klopt. Ja, daar zijn wij uh, drie jaar geleden zijn mijn man en ik uh, zijn, uh, zijn daarmee gestopt. En onze kompions uh, waarmee we het samen hadden, zijn uh, verder gegaan onder dezelfde naam. En uh, ja. toen ben ik uh, bij, uh, toen ABC bij Anja uh, in de winkel gaan helpen omdat ik uit de bloemen kom. En uh, van het een kwam het ander... Ja, ja, ja. En uh, om welke strand ging dat toen? Uh, Plazant. Oh ja, ja, ja. En uh, we, we, de, de, je noemt het al even, hè, van ik wilde graag weer iets doen waar, waar ik ook van uitkwam. Inderdaad in de in de bloemen. Wat was je, wat was je echte besluit om uh, nu te zeggen van ik wil iets anders? Um, nou, het was eigenlijk uh, dat ik er weer mee bezig was en dat ik erachter kwam hoe ontzettend leuk ik het vond. En um, dat ik het, uh, deze winkel, toen ik daar eenmaal in stond, uh, het uh, eigenlijk steeds meer ging waarderen. En erachter kwam wat een leuk vak het eigenlijk weer was. En, um, ja. uh, en wat een leuk pand ook en wat een leuke winkel. Het was namelijk al een ontzettend leuke winkel, dus ik hoefde daar eigenlijk niks aan te doen. En... Um, ja, dat was eigenlijk een heel, heel natuurlijk proces en een heel natuurlijk besluit om dat zo te gaan doen. Ja, ja want, je, want je bent nu ook in de winkel? Of? Ik ben nu inderdaad in de winkel. Ja, ja ik sta achter in mijn uh, uh, toch wel zeer volle uh, voorraadkamertje, kom ik erachter. Ja, ja. En, en, en deze, deze hele, uh, hele uitzending heeft ook een beetje het accent van het uh, voorseizoen voor de zomer. Is dat ook terug te zien uh, in jouw winkel? Ja, zeker. Ja, we proberen. Ja, je koopt natuurlijk toch een beetje met, uh, met collecties mee en dat doe je vooruit. Dus um, uh, we hebben best wel behoorlijk wat gepreorderd voor de zomer en dat komt op het moment, uh, uh, komt daar een deel van binnen. Ik had al uh, behoorlijk wat binnengekregen, maar ja, je, uh, je bent eigenlijk al een paar maanden voor, uh, voor het seizoen, koop je in voor dat seizoen. Het dus net als met, met kleding en dergelijke, is dat met, met de interieurartikelen ook. En verder draait in de bloemen natuurlijk ook heel ja. veel om, om, om het seizoen met wat voor, voor snijbloemen er voorradig zijn en wat voor planten. Ja. Dus ik denk dat wij er wel heel erg, heel erg mee bezig ook zijn. Ja. Ja, jullie, jullie zitten in de Haltestraat in Zandvoort en sinds wanneer zijn jullie geopend? We zijn in uh, oktober, hebben we de, de winkel overgenomen, hebben we een paar ja. dagen geklust en uh, begin oktober zijn we, zijn we open gegaan. En uh, het, het ziet er van de buitenkant inderdaad aantrekkelijk uit. En het is ook een, want in Zandvoort heb je natuurlijk veel bloemenzaken, maar jullie zijn echt een combinatie uh, met een cadeauzaak. Hè? Hoe, hoe hebben jullie dat zo uh, uh, samengebracht? Nou, het was al. Um, toen wij erin kwamen, was het veel, uh, veel interieur en um, ja. uh, en ook wel hebben dingetjes. En uh, wij zijn er, uh, wij zijn echt wat meer, watjes uh, gaan uh, gaan inkopen, en, uh, omdat we dat ook gewoon goed bij elkaar passen. Vinden. Het is uh, uh, mensen die gaan bij iemand op bezoek en uh, we merken toch ook dat de afgelopen dagen uh, hartstikke mooi weer, dan willen mensen liever iets anders meenemen. Dus dat, daarin proberen ja. we te faciliteren door gewoon ook uh, uh, in verschillende prijsklasses ook gewoon in te kopen. En daardoor ook gewoon een leuk cadeautje om zo mee te nemen. Maar ook gewoon iets moois voor iemands interieur. Of om uh, um, um, um echt als mooi cadeau te geven. Dus daarin proberen we zoveel mogelijk op te letten als we, als we aan het inkopen zijn. Ja, de, en hoe is, dat, uh, hoe is dat contact met de klanten? Maakt dat het ook juist zo leuk en misschien ook zo anders dan de horeca van Plazant? Nou, het is natuurlijk allebei wel een dienstverlenend uh, beroep. Ja. Dus um, het, het contact met de klanten is uh, wel vluchtiger. Uh, in een restaurant ben je toch gewoon een aantal uur met, uh, met mensen bezig. En, uh, uh, omdat ze toch uitgebreid gaan dineren. En dit is toch, ja, mensen komen binnen, kopen iets. Daar heb je een praatje en je assisteert. En dan uh, ga je door naar de volgende. En, uh, maar we merken dat we gewoon best wel heel veel vaste klanten hebben. En dan niet dan vooral veel uit Zandvoort, maar ook, um, uh, ook wel veel Duitse vaste, vaste klanten. En dat maakt ja. het wel ontzettend leuk. Maar ik denk wel dat er, er zijn natuurlijk best wel heel veel afspraken met elkaar. Want ja, je, um, ik denk ook dat dat in, in retail en in, in de winkel zit dat in je aard. Als je, als je niet met mensen om kan gaan, dan hoef je niet te de ja. dat, dat zit dan in je aard en dan doe je dat automatisch, denk ik. Ja, even een vraagje tussendoor. Heeft u toevallig de telefoon op een speaker staan? Of gewoon. Nee. Oké, okay. nee, want we horen hem inderdaad uh, een beetje wegvallen, maar dat, dat is nu weer stabiel hoor. Dus, uh, uh, de, dan was ik nog benieuwd naar uh, de, je winkel. De Vera maakt inderdaad uh, de, de onderdeel uit van de Haltestraat. Die wordt ook ja, vanaf dit weekend uh, weer uh, afgesloten. Vanaf 5 uur smiddags volgens mij. Uh, heeft dat verder nog effect voor jullie uh, handelingen? Um, of zijn dat, jullie daar positief over? Ik, ik heb het tot en met nu um, uh, nog niet meegemaakt. Dus ik, um, uh, ik sta daar blanco uh, in op het moment. En dat gaan we beleven. Kijk, je zou merken dat, um, uh, dat inderdaad mensen met de auto niet kunnen komen. Dus op een andere manier eventjes op het laatste moment een bloemetje zouden halen. Of misschien niet. Dat, dat weet ik niet. Uh, en verder. Uh, uh, het wandelend publiek. Kijk, we hebben een best een grote etalage, dus daar zie ik nog voordelen in dat veel mensen voorbij komen ja. lopen. Maar dat, nogmaals, dat, uh, dat, dat moet ik nog gaan ervaren, het aankomende jaar. Ja, en, uh, hartstikke goed. En dat uh, net inderdaad al even gehad over die uh, zomercollectie van, van, van de Bloemen- en Cadeauzaak. Uh, maar dan toch een beetje tot slot, omdat. Uh, uh, wat zou je willen meegeven aan mensen die nu misschien zitten te denken... van ja, het is toch, uh, toch tijd voor iets anders. Tijd voor een uh, carrière-switch, om het zoiets, uh, zomaar te zeggen. Uh, uh, gewoon doen of uh, er, er echt goed over nadenken? Denk er goed over na en doe het dan, uh, doe het dan toch. <laughs> en doe het dan toch, ja. Ja, net, uh, uh, ik denk dat als je, uh, uh, als je een zaak begint, dan, dan moet dat... Dat, dat is een, een combinatie van je hoofd en je hart. En dat, daar moet je achter staan. En je moet het wel overwogen doen. Want uh, ja, je steekt er toch een hoop tijd en energie en, uh, en geld ja. ook in. Dus uh, ik zou er wel goed over nadenken. Maar ik, uh, ik, ik vind het zeker aan te raden. Vanuit ja. mijn perspectief dan. Ik denk dat die, uh, dat die vrolijkheid en die positiviteit uh, zeker terug te zien is... voor de bezoekers van, uh, van deze winkel met een nieuw tintje. Uh, nog uh, veel succes de komende tijd. Dankjewel. En uh, Wie weet spreken we elkaar vaker. Uh, via deze ja. weg op de zender. Dankjewel. Nou, goede uitzending, nog een fijn weekend. Ja, dankjewel. Oké, okay. <laughs> dag. Ja, dat was Femke Sieperda, eigenaresse dus van het bloemen- en cadeauzaak Vera. En dat brengt ons op het einde, waar ik een beetje sneller van ga praten... en eigenlijk moet Koorden dan een muziekje onderzetten... want dat schijnt bij sommige collega's te werken. Een herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen tien en twaalf uur. Interviews van deze uitzending los zijn te vinden... en te luisteren via www.zfmstandvoort.nl... of kijk op Uitzending Gemist. Na deze uitzending herhalen we een... Uh, ...interview van ZFM uit Zandvoort... ...met Leo, Heina, he, Leo Heino... ...over onder andere de play-in. En tussen 1 en 2 kunt u luisteren... ...naar een nieuwe editie van het programma... ...Zandvoort uit Zandvoort... ...met Mario Zandvoort... ...met oud-Hollandse gezelligheidsmuziek. En voor onze verdere programmering... ...checkt u ons ook onze ZFM-app. Volg ons op Facebook, Instagram... ...en heeft u een tip voor de redactie... ...misschien volgende week voor dit programma... ...heb je een leuke sportambitie... Heb je politiek iets in de melk te brokkelen... of heb je gewoon een leuk verhaal? Uh, mail naar de redactie... At zfm dan bedank ik mijn altijd vrolijk gestemde technicus Core Draaier. De redactie voor het laatst... Gerrie Rutte. En, uh, mijn naam is Jelmer Koper. en uh, Tot ziens op deze zender. Een prettig weekend en tot volgende week. En dan sluiten we af met... de Wacht, hoe spreek je dat nou weer uit? De, de stylistics of zo? De stylistics... Can't give you anything but my love. Ja, die titel is wel makkelijker. Doeg. Oh, dan is het nog even stil.